Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De eerste actrice Maureen O'Hara is overleden. Ze speelde vaak in de rol van de temperamentvolle gepassioneerde heldin. Ze werd vooral bekend door haar samenwerking in de jaren 40... met western regisseur John Ford. In 1948 speelde ze voor het eerst met John Wayne in de film Rio Grande. En die combinatie werkte erg goed. Er zouden nog vier films volgen. De laatste was in 1971. Maureen O'Hara kon ook goed zingen. Eind jaren 50 en 60 deed ze mee aan muziekprogramma's op tv en stond ze op Broadway. Maureen O'Hara is 95 jaar geworden. In Tilburg hebben opsporingsdiensten een grote verkeerscontrole gehouden. De politie controleerde gisteravond ruim 17.000 kentekens... met een camera die is verbonden met een aantal landelijke databanken. Zo sluitte de politie op 11 mensen die gezocht werden. Duizend automobilisten moesten blazen. Eén van hen had te veel gedronken. De Belastingdienst nam 74 voertuigen in beslag... en in de ruim 25.000 euro aan openstaande belastingsschulden. Verder deelde de politie 74 bekeuringen uit... Voor bijvoorbeeld rijden zonder verzekering of met een verlopen APK. De politie heeft bij invallen in zeven plaatsen in Noord-Brabant honderden liters chemicaliën gevonden. die waarschijnlijk gebruikt zijn voor de productie van drugs. Ook lagen in loodsen en garages tientallen kilo's amfetamine en automatische wapens. Drie mensen zijn gearresteerd. De komende nacht wordt de klok om drie uur een uur teruggezet. Daarmee komt een einde aan de zomertijd. Nederland hanteert de zomertijd sinds 1977 en daarvoor tussen 1916 en 1945. Door de zomertijd is het avonds lange licht en dat zou energie besparen. De wintertijd, die dus eigenlijk de standaardtijd is, duurt tot de nacht van 26 op 27 maart. Het weer, een gebied met wat lichte regen of motregen trekt over het land naar het oosten. Vannacht wordt het geleidelijk weer droog, minimaal liggen rond 10 graden. Morgen overdag is het overwegend droog, vooral smiddag schijnt ook af en toe de zon en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar en jij en beleeft, beleeft, het. beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. live. ZFM met, met nu the Euro Breakdown. So yeah. Van de Euro Breakdown hier op ZFM. En we zijn begonnen met de 21 van deze week. Dat was Naughty Boy samen met Beyoncé en Arrow Benjamin... met a Run and Lose It All. Nou, meteen maar met de deur in huis vallen... met een kleine resume van de platen die we hebben gehad in het vorige uur. Tweede helft van het vorige uur, om precies te zijn. Op 30 vonden we Mika met Staring at the Sun. 29 First Aid Kit, My Silver Lining. En op 28 Avicii voor Better Day... 27, twee weken pas in de lijst. Adam Lambert, Another Lonely Night. En op 26 zagen Larsen met uh, Lush Life. Omi met Hula Hoop op 25. En op 24 vinden we dan Robin Schultz samen met Alcy met Headlights. Op 23 staat uh, Lena met Wild and Free. En op 22 One Direction met uh, Perfect, nieuw binnengekomen deze week. Op 21, Jordan en Naughty Boy samen met Beyoncé en Arrow Benjamin met Running Loose It All... En op 20 dan Klingande uh, met de Riva Restart the game. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. De nummer 19 slaan we over. dat mijn Maroon 5. This summer's gonna hurt like a motherfucker en dit is nummer 18 Jess Glynn met Hold My Hand. I a crowd around and I your face. Put your arms around me, tell me yeah.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 age of the Rekeningen, ik zeg het altijd. Mooi te passen op nummer Mara op rekeningen slopen, dan moet je werken. En ik werk dan in Haarlem en dan ga ik altijd uh, met het busje, met uh, bus 80 uh, heen en weer. is lekker makkelijk, voor de deur stap ik in, voor de deur stap ik uit, et cetera. Maar dan verlies je nog wel eens wat, dat uh, kan gebeuren. Nou, ik ben dus een uh, heel mooi usb stickje in de bus uh, verloren, blijkbaar. Ik kon hem al niet meer vinden. En dan kwam ik hier vanmiddag in de studio en hing er zo'n mooi briefje op. Van uh, iemand is deze, <laughs> heeft deze gevonden in uh, lijn 80, zaterdag half negen. Nou ja, dat kan wel kloppen. En Dan ging ik net weer terug naar uh, Zandvoort. En uh, waarschijnlijk is hij een van de medewerkers. Nou, dat klopt, want uh, mijn complete programma... die uh, staat altijd op uh, USB... En zo ook op uh, deze. Nou, gelukkig heb ik hem thuis en ook nog wel op de computer. Maar uh, dank daarvoor voor het uh, terugbrengen uh, in ieder geval. Uh, je hoorde net uh, nummer 15 van deze week van de Your Breakdown. Lunch Money Lewis met Bills. En voor de voorde nummer 18, Jess Glynn. Hold my hand. Maar Jess Glynn staat er niet één keer in, maar liefst twee keer. En ook op een uh, mooie 13e plek met uh, Don't Be So Hard on Yourself, I nummer 13. Drew a smile on my face, the paper over me But wounds heal when tears dry and cracks they don't show So don't be so hard on yourself, no Everyone knows, so don't be so hard on yourself, no. Yes, Glim met uh, Don't Be So Hard On yourself op uh, nummer 13 uh, deze week in de Euro Breakdown. Dan uh, slaan we de nummer 12 even over. Gaan we naar nummer 11 doen. Oude nummer 1 hit. En er is alweer een uh, nieuwe single van hem uh, uitgekomen. En dan gaat hij zijn uh, excuses in aanbieden. ofwel sorry. En dan heb ik het natuurlijk over... Uh, <laughs> ja, sorry. Ja, nee, zo weet hij niet. Nee, zo weet hij niet. Ik heb het over Justin Bieber. Daarvoor zeg ik sorry. Dat ik uh, die ga draaien. Kan er niks aan doen. Nummer 11 deze week, vorige week nog op uh, nummer 7. Een paar weken geleden op nummer 1, uh, What Do You Mean? What Do You Mean?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 de top 10 van deze week met David Gorta. What I did for love. Vorige week nog op een mooie 15e plek en een oude nummer 1 hit. 35 weken in de lijst alweer. Dat maakt hem meteen de langstgenoteerde van deze week. Maar hij is alweer aan het stijgen, dus ik ben benieuwd wat hij straks gaat doen. En straks heb ik het natuurlijk over volgende week. Luister gewoon weer volgende week vrijdag om drie uur, dan weet je het. Hey, de nummer 9 dan. Vorige week een uh, nummer 4 notering. Demi Lovato. Met cool voor de zomer. Nou, die zomer is uh, wel voorbij hoor, geloof me. Deze week Demi Lovato, de oude Disney-sterkje. Nou, wel wat is er nog niet, hoor. Cool voor de zomer deze week op uh, nummer 9. Hey, het is uh, half vijf en dan weet je uh, wat we gaan doen, hè. Radio 538, die maken altijd op vrijdag tussen 2 en 6 de Nederlandse top 40. Vrijdag is altijd top 40, dag, daar kan je niks aan doen. En ik ga hem even in vogelvlucht een beetje doornemen. De top 40 van deze week. Disclosure samen met Sam Smith staat op een 40ste plek. Avicii Waiting for Love op een 38ste plek. En de laagste nieuwe binnenkomer van deze week in de Nederlandse top 40 is Pink. Met Today's The Day, de Ellen Themesang. Sam Smith, Ridings on the Wall, op 36. En Adam Lambert, Another Lonely Night, op 35. Nieuw binnengekomen op 34 is Drake met Hotline Bling. First Aid Kid met My Silver Lining staat op uh, 33 deze week. In de Nederlandse top 40. En Dotan staat er ook in op uh, 31 met Let The River In. One Direction staat er nog in op 29 met uh, Drag Me Down. Shawn Mendes met uh, Stitches is nieuw binnengekomen op uh, 26. Anouk met de prachtige Nederlandse nummers van haar Dominique op uh, 21. Nicky Jemza met Ricky Gleziast, El Paradon op 18. En Ghost Town van Edmond Lambert op uh, 17. Gaan we kijken naar de top 10 van de Nederlandse top 40. Op 10 vinden we daar Robin Schulz uh, met Sugar. Sam Hunt, Take Your Time op 9. En Ellie Goulding, On My Mind op 8. Our City samen met uh, Adam Levine op uh, nummer 7 met uh, Locked Away. Op nummer 6 Lost Frequency samen met Unique Divide met Reality. En op nummer 5 is Calvin Harris en de Disciples met How Deep is Your Love. Op 4 vinden we dan Zara Larsen met Lost Life. En op nummer 3 uh, Mr. <laughs> Ik kan hem bijna niet uitspreken. Mr. Polska en Ronnie Flex uh, met Niemand. Sigala met uh, Easy Love staat op nummer 2. En wederom is het weer geen verrassing wie er op nummer 1 staat. Dat is namelijk Justin Bieber met What Do You Mean? de Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En over RC city met Lakto B gesproken op nummer 8 deze week in de Euro Breakdown. <tied> Strong. Tell me honestly, would you still love me the same? Right above, no. If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, Shawty, would it be alright? Come and show me that you do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 Down, down, down, down. All I want is somebody real who don't need much My y'all, I know that I can trust To be here when money low If I did not have nothing else to give but love Would that even be enough? Tell me, tell me, Y'all, need to oh. know Now tell me, would you really ride me?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 Tell me, would you call me? call me if you knew I wasn't ballin'? 'Cause I need a girl lose always by my side. Tell me, tell me, do you need me? Need me. Tell me, tell me, do you love me? Yeah. Or is you just tryna play me? 'Cause I need a girl to hold me down for life. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly.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 Wat een drukte hier. Maar ja, ja dit nummer uh, in het Engels uh, van uh, Nicky Jam zelf. Forgiveness. Ik vergeef het maar iedereen hoor, zo ben ik dan ook weer. De drukte hier in de studios wordt volgende programma natuurlijk dat om uh, vijf uur uh, zal gaan beginnen. Uh, Zandvoort draait door. En er zal weer een uh, hoop uh, gaan gebeuren. Een hoop uh, nieuwe muziek, maar ook uh, denk ik uh, aan, uh, als ik Ruud zou zie, dan uh, ook denk ik aan uh, oude muziek. Toch Rut? Hele oude, muziek. Hele oude muziek zelf. Nou, deze is gebaseerd op een oud nummer van de Jackson 5. Nederlands tot 40 staat die op nummer 2, maar uh, hier in Europa op uh, nummer 5. En dan heb ik het over Sigala uh, met uh, Easy Love. Deze week in de Euro Breakdown, Sigala met uh, Easy Love. Hm. Zo, Ik viel een knopje af, want het hoort bij je, zullen we maar zeggen. Vorige week uh, stond deze plaats, uh, plaat nog uh, op een uh, hele mooie zesde plek. Vijf weken lang uh, pas in de lijst en ook meteen de hoogste notering uh, van Sigala met uh, Easy Love. En een uh, klein beetje nieuws dan over uh, wat oudere muziek, Elton John. Die gaat ook nieuwe muziek brengen. Ja echt, waar. ja, echt waar. Want op 5 februari 2016 verschijnt er een nieuw studioalbum... van Sir Elton John, moet ik zeggen. In 1969 bracht deze Britse zanger zijn allereerste album uit. En in 2016, alweer 47 jaar verder... is dan Elton John toe aan zijn 33ste studioalbum. Die gaat heten Wonderful Crazy Night... Naast de eerste single Looking Up zullen er nog uh, negen andere tracks op het album gaan verschijnen. Nou, ik ben benieuwd uh, hoe dat gaat worden. We wachten gewoon af op, op uh, februari 2016. Hey, de nummer vier dan uh, van deze week, Kelvin Harris. is ook alweer in zijn dertiende week een paar plaatsen gestegen. En we zijn toegekomen aan de top drie van deze week. Maar voor iedereen hier in de studio die vorige week niet heeft geluisterd... dit is de top drie van vorige week. Nummer. Jam vorige week op uh, nummer 3, The weekend op 2 en Charlie Pat op 1. En je hoort hem, ja, deze week staat hij op uh, you nummer 3. Like We got this King's as to ourselves. was de nummer 1 van vorige week met de titel uh, Marvin Gaye en dan uh, zal Ruud uh, zeggen of uh, de koning van de bruggetjes, Charles, uh, is Marvin Gaye. Maar goed, uh, maakt niet uit. Nummer 3 dus uh, deze week, uh, Marvin Gaye gezongen door Charlie Pard en Meghan trainer Nummer 2 deze week is uh, alle Heldens, uh, Sean Franks samen met uh, Delia, uh, Delana Jane met Shades of Grey. can breathe it's too dark it's too loud in the city Samen met Sean uh, Frank uh, en uh, Delani de Jane. Shades of Grey, vijf weken pas uh, in de lijst hier in de Euro Breakdown. Vorige week nog op een uh, achtste positie. Deze week dus uh, aardig wat uh, plaatsen gestegen. Helemaal opgekropen naar een plek van nummer twee. Hey, de nummer één dan uh, van deze week. Die is in handen van de weekend en er is nog een leuk verhaaltje over de weekend, maar die vertel ik volgende week wel. Kan, film en feest, twaalf weken in de lijst, vorige week op twee, deze week op één. Love Eén van deze week. The Weekend, I Can't Feel My Face. En het leuke verhaal was dat er een kleine ontmoeting was tussen Taylor Swift en The Weekend. Eigenlijk uh, jaren terug al de allereerste ontmoeting. En Taylor kon maar niet van de haren afblijven van uh, The Weekend. Maar goed, uh, dat hè. Het is maar dat je het weet. Hey, 25ste jaargang aflevering 43 van uh, vrijdag 23 oktober 2015...